...van de files voor nu, die staan op de A12 om te beginnen... ...Oberhoutse Arnhem tussen Beker 7 naar 17 minuutjes... ...A16 Breda-Rotterdam tussen Zonsel en de Moerdijkbrug 11... ...en een kapot voertuig zorgt voor file op de A27... ...als je rijdt van Breda naar Gorkum tussen Werkendam en de Merwedebrug. Plus 11 minuten daar. Hé Flitser, dankjewel voor het verklikken. In de app van Flitsmeister kun je dat altijd doen. De A9 daar staan ze in de richting van Haarlem bij 46,8. En dat is de hoogte van Spaarndam. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door tauglas. Yes, goedemiddag en welkom bij de enige echte tot zes uur vanavond... de 40 populairste hits van de week... gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is Jaargang 62, editie 3162. De enige die telt... Twin Noorlander. Ja, gezellig. Edwin hier op de plek van Stefan. Die is nog een weekendje vrij. Daarom praat ik je vriendelijk bij over de top 40 van zaterdag 21 februari 2026. Deze week in de aanbieding: 10 stijgers, 20 zakkers, 7 zittenblijvers en 3 nieuwe binnenkomers. En dat betekent ook dat er 3 liedjes de lijst der lijsten verlaten. De samenwerking van Alessio en Sasha gaat er na drie weken al vandoor. Destiny hoor je vanmiddag niet meer terug in de top 40. En deze is ook exit. Is is me, you, me, me, you, me, ja, Tyler die moet haar luxe Tassie weer inleveren. Chanel valt na zeven weken uit de top 40. En deze is ook weg. Jij ja, special zingt het al op deze hit. If not now, then when. Nou, dat when is dus nou. Na tien weken staan zij niet meer in het top 40. Nou, zien we deze week al grote veranderingen aan de top. Vorige week waren dit de drie grootste hits van Nederland. Nummer... Man I need van Olivia Dean. Twee... Van de Mars. Vier weken op rijden door nummer 1 van Nederland. A Just Might van Bruno Mars. iets voor zes uur weet je of hij er ook een vijfde week aan gaat toevoegen. Maar we beginnen natuurlijk bij nummertje 40 en die is voor Alex Warren. De hekkensluiter van deze week is Eternity. 40, 40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 40. 39. A minute in the morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. a meaning. Oh, rising up ahead. Something to escape. A reason to make it to the end of the day.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 Het lekker verliezen in de 14e week voor Sommeu Morning. Gaat van 36 naar 39 in de top 40 bij Q Music. Het is de lijst van zaterdag 21 februari 2026. Het is er eentje met drie nieuwe binnenkomers en dit is de eerste. van Pink Panthers. Zij is eigenlijk het bewijs dat je niet meteen moet opgeven na je eerste poging. In 2022 bracht ze bijvoorbeeld de track Boys a Liar uit. Die deed, zachtjes gezegd, niet zoveel. Het platenlabel schreef hem weg als een flop. Maar een jaar later besloot Pink Panthers gewoon een nieuwe versie van die track te maken. Een versie en part 2 met I Spice. En dat werd een wereldhit. Stond ook zes weken genoteerd hier bij ons in de Nederlandse top 40. En nu is eigenlijk hetzelfde weer aan de hand. Want vorig jaar bracht ze in mei de track steeds side uit. Een solo versie met een vrij ruwe elektronische productie. Beetje de prodigy-achtig. En je raadt het al, dat deed niet zoveel. Totdat ze afgelopen najaar een nieuwe duetversie uitbracht. Met Sarah Larsson. En ja, die gaat nu wel als een malle. De aanhouder die wint opnieuw de tweede tot vierde voor Pink Panthers. En de tiende alweer voor Sarah Larsson. Stay is nieuw op nummer... 38.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 Pour Out a little holy water. Yeah, yeah, yeah. Yeah, my yeah. Smiling while I bite through the pain. Guess I'll never know why the good die young. yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. yeah.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 het Keetje schuiven deze week twee plekken op. Marshmallow en Jelly Roll gaan van 35 naar 37... met Holy Water in de enige echte. Het is zaterdagmiddag de top 40. Het is gezellig druk in de Q-Music-app. Michelle bijvoorbeeld, die heeft er al een actieve ochtend op zitten. Die heeft een BMX-training gehad. En nu lekker met een boek op de bank en met Q-Music aan. Saskia, die heeft door het bos gereden met haar paard. Stuurde ook een leuke foto mee. En Pascal is onderweg naar het vliegveld... voor een weekje naar de zon in Griekenland. Nou, wat heerlijk. Sowieso veel vakantieberichten in de app. Dit is natuurlijk het laatste weekend van de voorjaarsvakanties uh, voorjaarsvakantie in de regio Midden- en Zuid. En voor de regio Noord is die vakantie pas net begonnen. Nou, als je komende week gewoon in Nederland blijft... of als je helemaal geen vakantie hebt... ook dan kan je een beetje van de zon genieten. Want ik weet niet of je het net nog hoorde bij Danny ook in het nieuws... het wordt echt subtropisch aan woensdag. Zonnig en warm in het zuiden, lokaal 20 graden. Ja, dat is wel even wat anders dan die koude en grijze dagen. Lekker voor uitzicht natuurlijk. Ook een lekker vooruitzicht. Zometeen de hit van Antoon tot het eind van mei. Na Samber en Andrust deze week op 36 in de top 40.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 je omlaag naar 35 tot het eind van mei. Jorde Antoon... in de top 40 bij Q-Music. De top 40 gaat zo meteen verder met Kensington. Ze zijn op dit moment aan het toeren door Europa. Maar dat gaat niet helemaal zonder problemen. We willen weer! We willen weer! Good wil naar ja, Ik leg het je zo meteen uit. En Jorde, deze stay. Can we just stay, stay for day? Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL-alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft... en zijn muziek op tien heeft staan. Vriends! Vriends! Er is een NL-alert! Huh, stil is. NL-alert! Oh, er is een NL-alert. Oh uh, we moeten de ramen sluiten. Bedankt, buif. Wat er ook gebeurt, volg jij NL-alert. En informeer anderen.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 Deze deal geldt bij een tweejaar abonnement. UFORS, het HR- en salarisplatform voor zorgeloos HR. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles.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 Het is twee minuten voor half vier. Even kijken op de weg. Het q of Flitsmeister. De belangrijkste file voor nu die staat op de A9. Ook maar Amstelveen, tussen Battenverdorp en Amstelveen. Uh, daar 24 minuten extra. En er zijn nog negen andere files. Sta je daarin, verlies je max een kwartiertje. Goeie reis. You. Edwin Noorlander. Met de 40 allergrootste hits van het land. Zometeen de bankzitters. Ook Thomas Gray komt eraan. Naast Steve van Kensington. Tot 40. 34. 40 weken onderdeel van de 40 grootste hits van Nederland. En deze week op nummer 34... de mannen van Kensington, jordis Stee... in het top 40 bij Q-Music... Op dit moment zijn ze bezig met een flinke roadtrip. Ze zijn op tour door heel Europa. Afgelopen zondag hadden ze hun eerste show in Frankrijk. En daarna gingen ze door naar Zwitserland, Hongarije, Oostenrijk. En gisteren speelden ze nog een uitverkochte show in Praag. Maar het had niet veel gescheeld of ze hadden helemaal niet op het podium gestaan. Want onderweg naar Tsjechië hield de bus ermee op. En daar stonden ze dan midden in de nacht in een sneeuwstorm... die hele tourbus uit te laden. Op half vijf op een Oostenrijkse industrieterrein... lekker met vullen aan het klooien. Just another day in touring the Crossload from Hell. Ja, arme jongens, al die kisten met apparatuur. Een groot drama natuurlijk. En een paar uur nadat ze een andere bus hadden geregeld... moesten ze die ook weer helemaal leeg halen. En alles nog een keer in een andere bus stoppen. Nou, het heeft allemaal even geduurd. Slapeloze nacht. Maar het is gelukt. Ze hebben die show in Praag gewoon netjes gehaald. En vanavond treden ze op in Warschau in Polen. En Daniel net dat hij erbij is. Hij is onderweg naar Warschau nu om ze daar dus vanavond live te gaan zien. Nou, have fun. Heel veel plezier. Heel vet. En ja, wat leuk dat het op 40 daar onderweg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 ja, we kopen zonder kijken. kopen zonder kijken. Kom het doen een kleine regendans. En dan bestellen we een treintje. Bestellen we een trein. Op een manag in de vip. Echter doen we niks. Misschien laat ik een kleine stapel vallen op je chick. Ik moet even schuilen. Van het regent harder dan ik spende. De kan. Hé, hey, hé, hey, geef me 10k en ik tover een mail. Voor de huizen die ik heb, vraag ik twee keer zoveel. Ik ben een simpele jongen, hou van braal met de pills. Wat jullie maken in een jaar maak ik met een zonnebril. In de ziggo, maar note verkeerd? Koebersporend vermogen, ben het eerste verleerd. Vraag hem om foto's, want de zusje is echt fan. Voor kids, een idool, en voor Roe ben ik best man. Veel daggo's in de scene, maar geen één als de man. In mijn Oeroes kan ik straks met Freddy gaan rijden. Investeer in SP, geef het niet uit aan bottels. We stapel gek op stapels, als de burners op wortels. Mijn leven niet te vangen in Historia. Ik ken Rock, zijn als Beckham en Victoria. Ik zeg eeuw. Zie mijn haar. En elke dag naar voren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 Bente gaat naar beneden. Hoogtevrees komt deze week weer iets dichter bij de grond. Ze gaat drie plekken omlaag nummer 31 in de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Maar he, geen paniek voor Bente, want haar andere hit met Kevin is deze week de snelste stijger. Die hoor je zo meteen. Eerst is het tijd voor de tweede nieuwe in de lijst. Over minder dan een maand hebben we de Q-Music Top 40 live in Rotterdam. Ahoy, vrijdag 20 maart is dat. Die avond zijn de grootste sterren van het afgelopen jaar op het podium. Kensington is erbij. Pommeling, Thijs, Bob, Bente, Kloot en internationale superster Miles Smith. Stargazing, Wait For You, Nice To Meet You, Stay, zijn allemaal hele grote top 40 hits van hem. Hij kan er makkelijk een heel album mee vullen. Maar verrassend genoeg, tot nu toe heeft hij nog nooit een album uitgebracht. En onze eigen Stefan Bouwman die belde met Miles Smith. Dat hele gesprek vind je op Q-Music en in de Q -music app. En hij vroeg hem of dit jaar dat debuutalbum er dan uiteindelijk nog gaat komen. I spent the first month of this year just writing music, and I'm still not ready to say I have an album coming because I'm very much a believer of when it feels right, then I'll press the button. But I'm just trying to get to a point where I'm like, okay, I've got something that feels like it's ready to be called an album. At the moment, I've got a lot of songs, but I don't know if I've quite got an album, so I'm working on it. Oké, okay, dat album duurt dus nog even. Maar waar heb je een album nodig? Hit scoort Miles Smith toch wel. Tweede nieuwe van de lijst. Samen met Nihil Horan komt Miles Smit met Drive Safe. Binnen op nummer 30. De enige echte. De top 40. De top 40. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change.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 En wanneer ga je dan weg? Oh, sorry dat ik het zeg. Yeah. Als Zelfs de buren slapen slecht oh, door jou, door jou. Weet ik eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben. Mm. Ze tilt me op en rapt me keihard onderuit. Hij mm. is een skip en we zijn samen kapitein. Mm. Maar ben je net een beetje leuk weg van de kader? Uh, uh, yo, man, ik. Ruzie soms om niets, soms om van alles Zeg jij ja, dan zegt ze nee en andersom Tussen Niels en je moet samen leren varen Maar sta je zeilen eindelijk lekker in de wind Zo je zien, ga het roer meteen weer om En dan stilt ze, dan zwijgt ze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 Ik weet wel dat het zo'n twee jaar geleden heel groot in het nieuws kwam. Ronnie Flex gaat stoppen. Hij vond het allemaal wel mooi geweest, hij wilde meer tijd gaan besteden aan zijn gezin... thuis de bammetjes smeren voor de kids, Mario Kart spelen, voetballen... maar tot nu toe stelt hij het pensioen toch nog even uit. Hij komt telkens weer met nieuwe muziek. Het bloed waar het niet gaan kan, dat blijkt maar weer. Het worden ook nog steeds dikke hits. Cere van mij met Agda de Munnik stijgt deze week weer vijf plekken door. in het veertig bij Q-Music naar nummer 29. Eén plek hoger staat de Heven. Hij denkt nog lang niet aan zijn pensioen. Hij is pas net begonnen zijn de buurthit met Caitlin Aragon. I Run op 28.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 Allianz Direct. Mm, de Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeurig gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer voor maar 1,50 euro.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 Ja, goedemiddag. Op Schiphol is een botsing geweest... tussen twee vliegtuigen van KLM, gebeurde vanmorgen. De twee vliegtuigen kwamen op de grond tegen elkaar aan. Er zijn geen gewonden, wel is er schade... en ook moesten alle passagiers en bemanningsleden uit die vliegtuigen. Hoe die vliegtuigen konden botsen wordt nog onderzocht. KLM noemt het zeer uitzonderlijk. Een grote politieactie dan in Amersfoort. Agenten met kogelwerende vesten hebben daar een man met een vuurwapen uit een trein gehaald. Dat gebeurde op Amersfoort Centraal. De man werkte rustig mee en zit nu vast. Iedereen moest even die trein uit. Dan een andere actie van de politie in Den Haag. Heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie. In de Vogelwijk was een protest tegen de komst van asielzoekers en dakloze gezinnen. En het was onrustig en weggaan. Dat wilden die demonstranten niet. De politie heeft daarom onder meer wapenstokken gebruikt. Een eerste officiële warme dag van het jaar komt er misschien al aan. Het kan woensdag in het zuiden 20 graden worden, en dat zou genoeg zijn voor zo'n officiële warme dag, zegt weer Plaza. Ja, dat is dus eigenlijk gewoon het.